Haal jij zijn CO eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pads? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekker. Deze? Deze met.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 Morgen 1 over 8, het Q Music Nieuws van Nu.nl. Kijk je van Anna ja, Goedemorgen, we beginnen met de toestand op de weg. Want was je van plan om in de regio Utrecht de weg op te gaan... blijf dan voorlopig thuis. Dat is het advies van Rijkswaterstaat. Door sneeuw en gladheid staat het verkeer in Utrecht muurvast. Wegen zijn slecht begaanbaar. En dat zorgt voor de strooiwagens, ook voor problemen, zegt Rijkswaterstaat. Nu hebben we veel verkeer, op sommige plekken zoveel verkeer... dat we strooien min of meer stilstaan in de file... en ook niet zoveel kunnen doen. In Utrecht en ook voor Flevoland, het westen en het noorden van het land geldt code oranje. Er zijn al meerdere ongelukken ook gebeurd, onder meer op de A27 bij Nieuwegein. Ondertussen komt net binnen dat er op Schiphol tot nu toe rond de 450 vluchten zijn gecanceld door het winterse weer. Ja, de kerstvakantie in Den Haag is ook voorbij. De formatie gaat vandaag weer verder. D66, VVD en CDA praten deze week vooral over geld... en over de vraag of er een vierde partij nodig is. Samen hebben de drie partijen 66 zetels. Geen meerderheid in de Kamer, dus waardoor de plannen... er moeilijker doorheen te krijgen zijn. 50PLUS wordt genoemd als mogelijke gedoogpartner. En president Trump heeft erop gehint dat Colombia wel eens een volgend doelwit kan zijn. Het ligt naast Venezuela, wat dit weekend werd aangevallen. Volgens Trump is Colombia er slecht aan toe en produceert de president cocaïne. Die zou het dan verkopen aan Amerika, maar dat gaat niet lang meer duren, aldus Trump. Ja, en bij veel mensen ging afgelopen weekend de kerstboom al het huis uit. Hart voor Nederland maakte een rondje bij een tuincentrum... en hoorde dat sommige bezoekers wel weer klaar zijn met de kerst. Zo ook deze man. Ja, het is fijn dat het voorbij is. Oh. Ik vind het altijd rare dagen. Ik vind het wel gezellig. Leuk lampjes, kerstbomen en zo. Dat wel. Gewoon weer een beetje regelmaat. Regelmaat. Nou, kerstbomen kunnen we natuurlijk inleveren op sociale punten op de stoep. Maar steeds meer kerstbomen krijgen ook een tweede kans. Er worden met kluit en al teruggeplant, zegt Hart voor Nederland... zodat ze, ze volgend jaar opnieuw kunnen worden gebruikt. Het weer nog van weerplaza. Ja, vanochtend vooral in het noorden en westen veel winterse buien. Vanmiddag ietsje meer zon, het wordt tussen de 0 en 3 graden. Ja, die file is dan op de weg. Meestal vooral dus in het midden van het land en in de Randstad. Ik heb de vertragingen voor je vanaf drie kwartier. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht kom je tussen Beest en Knoopwit Everdingen in 10 kilometer. Je doet er lang over, een uur en 20 minuten extra. De A20 hoek van naar Gouda tussen Maasdijk en Ketelplein. 9 kilometer met een uur. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht door een ongeluk met een vrachtwagen vanmorgen... tussen Noordeloos en de Lekbrug. 14 kilometer en daar een uur en 40 minuten. Ja, het verboden woord 2026. Ja, het is fijn dat het voorbij is. Nee, nee, het moet nog beginnen juist, dat is het Zo meteen Zometeen de bekendmaking. Music. You, you. be me. Part of me that will never be mine. It's See Tonight is gonna be the Just part of me, a part of me That will never be mine, so be hers Tonight is gonna be the En de loneliest het. Verpauwde Goedemorgen, 7 over 8, maandag de 5e van januari. Je luistert naar uh, Q-Music. En hier hoor je alle Q-Music DJs. Goedemorgen! Goedemorgen. Wij staan voor een heel belangrijk moment voor ons, maar ook voor jou. We gaan horen wat het verboden woord is. Vanaf volgende week maandag is er een week lang weer één woord... dat wij als Q-music-dj's niet mogen uitspreken. Betrap je ons er nou op dat we het toch doen, en dat gaat gebeuren... Zorg dan dat je op de rode knop drukt die dan te zien is in de Q-app. Word jij teruggebeld en kom je bij ons op de radio... dan win je 500 euro. Wij zitten in een bijzondere setting deze ochtend. Want hier achter ons op onze schermen... gaan we namelijk een ouderwets potje lingo spelen. Wij hebben net Lucille Werner gezien. Wat ongelooflijk leuk om haar weer in de lingo setting te zien ja. trouwens. Ja, heel leuk. En ze en... zit in de politiek tegenwoordig. Ja, ja. dat klopt inderdaad Wim. Um, wij hebben hier um, zes letters die we moeten gaan invullen. Nu is het zo, wij hebben net voor acht uur al... Één woord geprobeerd en daarvan weten we dat één letter, namelijk de letter E, in het verboden woord zit, maar hij staat nog niet op de juiste plek. Jij hebt succes ingevuld. Nou, dan staat de E natuurlijk op de vijfde plek van de zes letters. Die zit er wel in, maar niet op de goede plek. Hoe goed zijn we hier eigenlijk in? Zijn oh, we nog heel slecht. Ik heb helemaal ChatGPT gbt over mijn neus liggen. <laughs> oh, ja ja, zolang niemand kumshot in uh, probeert te vullen. <laughs> uh, en, um, nu is het zo. Ja, we hebben allemaal een beetje nagedacht over wat het verboden, verboden woord zou kunnen zijn. Uh, jij had er eentje in je hoofd, toch, Mattie? Ja, klopt. Ja. Ik was bang voor altijd. Uh, Lars uh, heeft het uh, woord even. Even. even, even Ook zo'n zo woord dat we veel gebruiken. En uh, Judith, wij zitten op één en hetzelfde woord. In de appbox wordt ook uh, gezegd: vul het gewoon in. Ja, gewoon. Ja, zullen we het dan gewoon ja, gaan doen? Want dan gaan we vanaf nu beginnen. Hè. Dan komen we er ja. hopelijk heel snel achter wat het verboden woord 2026 is. Oké, okay, gewoon. G-E-W-O-O-N. Oh! Oké, de E staat op de juiste plek. Ja. Oké, dus we weten nu dat de tweede letter een E is. Ja, en de rest van de letters zit dus niet in het woord. En die E zit ook op de juiste plek. Dus er zit geen G in, geen W, geen O en geen N. Even kijken, Joost. Beetje, B-E-E, T-J-E. GPT jongens. Hé? Hé? Nee, nou? Sorry. Ja, ik dacht, we bouwen het nog even op. Hij is een beetje? Beetje. Ja, hè? Oh, is hey. ik met... Beetje. Wat is er gebeurd? Zeg ik dat ook veel? Zeg ik veel het woord beetje? Maar welke lijn heb jij met Lucille Werner? Nou, toen ik Lucille Werner dacht, dat ik, dacht ik dat het ging om atje. Want die kan heel snel een atje trekken. Dus ik denk, nou, dat is ook een woord dat we niet veel gebruiken. Maar beetje, ja, ja dit was wel de suggestie van GPT. Ik zeg je eerlijk. Ik ben echt met stom uitgeslagen. Een beetje. Ja. Maar ja, we gaan zo meteen waarschijnlijk ook horen... hoe vaak we dat woord dan gaan uitspreken. Of oh, al maar... hebben uitgesproken. Ik dit... denk, gevoelsmatig zou ik zeggen... dit is best te doen. Nee, het is, nooit, ja. dit, het is nooit te doen. <lacht> het is gewoon nooit te doen. Maar ga ik op te natuurlijk. Beetje. Maar, maar een jij beetje. moet je echt op gaan geven... voor serieus voor lingo, Joost. <lacht> nou ja. <lacht> um, ja. Ik kan hier inderdaad gaan luisteren... als ik hier op, uh, op start druk... dan gaan we luisteren hoe vaak... Dit woord wordt gezegd op Q Music. op oh. de trill alweer. Zijn wij daar klaar voor? Ja, klaar ja, door. Daar gaan we. Het verpauwde woord is beetje. Betekent dat we heel voorzichtig ook een beetje mogen gaan terugblikken toch op 2025. Moet ik wel een klein beetje voorzichtig zijn, dat zegt Jarno ook. Een beetje een kleine tegenvaller. Stop er een beetje liefde en stop er een beetje ja, werk ja, in. Persoonlijkheid. Een beetje persoonlijkheid. Uh, de maandag na Black Friday, heb je die koopjes dan al een beetje overleefd? Is het allemaal een beetje gelukt? Heb je een beetje koest weten te houden? Jij staat straks ook op de kaart als het een beetje, een beetje lukken wil. En dan begint het hè, lekker een beetje zappen en nog even wat verder zappen. Nou, als ik nu kijk, dan uh, ligt June een beetje voor... Een beetje overleefd, een beetje ongemakkelijk, een beetje emotioneel worden, een beetje dienst. een beetje normaal, een beetje commentaar, een beetje fan geworden, een beetje gemakkelijk, een beetje hulp, een beetje leuk, een beetje de vraag, een beetje geïnspireerd, een beetje gelukt, een beetje dicht, een beetje te zoeken, een beetje in, een beetje aan, een beetje koffie gedronken, klein beetje, klein beetje, klein beetje, klein beetje hier, klein beetje klein beetje een klein beetje aan, klein beetje, klein beetje. Ik baal er dan toch weer een klein beetje van, beetje, een beetje, een beetje, een beetje, een beetje, een beetje, Nou, ik hoop dat dit je vragen een beetje beantwoord. Wel een beetje. Oh mijn hemel, oh, okay. mijn hemel. Oh, wat heb ik ook Joost weer veel gehoord. Oh, en ah, <laughs> en Manti weer. En Valkyrie. Ja, overschrikkelijk, zeg. Ik hoop dat die postcode kan hier op onze postcode is <laughs> gevallen, want dan gaat er op geld uit volgende week. Hey, uh, ik heb het helemaal mijzelf hier niet horen zeggen. Nee, nou, ik moet jou nog iets vertellen. Ik heb hier namelijk uh, nog een compilatie. <hijkt> oh nee, <hijkt> nee. Van de DJ die het, het vaakst zegt: music. Ja, ik denk te weten wie wij zometeen gaan horen in die compilatie. Na David Guetta. David Ketta, Teddy, Swims and Tones en muziek En gone, gone, gone. Het verboden woord 2026 is bekend. Het is het woord beetje. Wat vinden we er eigenlijk van, uh, Lars? Beetje? Ik, ik had vorig jaar een beetje bravoer. Toen zei ik, nou ja, dat komt wel goed. En nu denk ik eigenlijk. Weer? Het komt wel... Ja, nee, maar ik denk, ja hoe vaak gebruik je ja, het best dus wel vaak. We hebben het net gehoord. We uh, het allemaal best wel vaak. Vaker maar... dan we denken ja, ook. Ja, je schuift er blijkbaar toch snel tussen. Wim, hier wordt nog gezegd door uh, Patty. Succes allemaal. Het klinkt heel makkelijk vervangbaar. Ja. Ja, dat is de val waar je ieder jaar intrapt. Bijvoorbeeld met het woord wat. Oh, nou, ja. Ja, oh, ja. oké. Okay. Ja. Ja, die, ja, ja, ja. Ja. ja die heb ik nog ja, ja, ja. niet zo hoor nee, ik ook niet nee, ik heb er een beetje nee. zin in ik heb er wat zin in mm. nee je ja. zin in. Ja. er valt een beetje regen er valt wat regen ja precies bij misschien had ik het wel toen deed ik de hele tijd wellicht. licht en dat werkte wel maar dat is een woord wat ik ook best wel nog wel eens gebruik dus dat wat in plaats van beetje Even Een klein woordje is het natuurlijk Beetje, beetje, beetje, beetje. beetje. Nou, het, is, het is hier toch het is gewoon vaak een smeermiddel. Dus op de radio ben je, ben je natuurlijk bezig met verhalen vertellen... en dat het ook een beetje leuk is en smeuïg. Nou, zoals het is ook euro. Oh, ging, zei ik ja, het al ja, ja, ja. Oh, nou laat maar, hou maar op. Ja. ja, dit is leuk, want we hebben net een uh, compilatie gehoord... van hoe vaak het woord wordt gezegd uh, op je muziek. Het verboden woord beetje.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 Ik moet echt een beetje zoeken, maar ze zijn er hoor. Zo'n beetje, zo'n beetje, een beetje, een beetje, een beetje. Dat je dat een beetje op die manier doet. Beetje, een beetje, een beetje, een beetje aanpakken, een beetje aanpakken. Beetje bang, een beetje, een beetje van. Beetje, een beetje, een beetje. Maar ik vind het ook altijd een beetje een wintersporttruietje.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 ja, nu kan het zich zomaar gaan omdraaien. Zo, dit gaat renderen hé, om volgende week tussen 16 en tien uh, naar Key Music te luisteren. Hé, hey, maar hoe voel jij je erover, Matt? Want jij was iedere keer toch wel een beetje het zwarte schaap van de familie. Ja, een beetje. Oh, ja. ja. Dus oh, er zit al meteen in de stress. Maar wat denk jij ervan? Ja, eigenlijk hetzelfde als voorgaande jaren. Uh, aan de start denk ik, nou, dit gaat helemaal <laughs> goed komen. Ja. ja, ik denk echt dat ik dit heel goed kan. Klip. Ja, dat denk ik echt. Ja, maar dat denk jij ook als je een nieuw uh, rijbewijs hebt. Ja. He? Nee, ja, Dit ook ik, een paar ik, minuten. Ik sta hier heel optimistisch in. Ik denk ja. echt dat ik dit heel goed ga doen. Ik, ik uh, beland onderaan het klassement dit jaar. Ja. Deze beelden horen we volgend ja, jaar. Ja, ja. Dat echt ja, het hey, gaat uh, volgende week allemaal beginnen. Ik durf nu nog wel te praten. Vanaf volgende week zijn de verhalen wellicht wat korter. Uh, de show duurt dan ook van <laughs> zes tot negen. Dat wij de hele uh, dag alleen. een beetje verliefd. Ja. Of een beetje van mij. Ja. Ja. Oh, ja. leuk inderdaad, ja, ja. Ja. Ja. Het verboden woord begint aanstaande maandag. Dit is key music en Laurie. Why can't this moment last forever, Tonight, tonight, eternity's in Music and Euphoria. Ook in 2026 spelen we om half negen vier op een rij met jouw kans op 2500 euro en een straatstaatsloten. Ja, lijnen gaan nu open. Je kan bellen 09099596. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen vier uur s middags en negen uur s'avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.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 Kim zeker goedemorgen. Het is 1 minuut voor half negen. Op de maandagochtend. Misschien is het de ochtend dat je weer aan het werk gaat naar de kerstvakantie. Uh, ja, het is gewoon ontzettend druk op de weg. Door de, door de sneeuw natuurlijk. De vertragingen vanaf 50 minuten heb ik voor je. De A2 naar Utrecht, dus Beesten en Vianen. 11 kilometer met een uur en 20 minuten. Op de A6 van Emmeloord naar Joren, 7 kilometer. tussen Oosterzee en Joren met 52 minuten. Op de A20hoek van Holland naar Gouda, tussen Maasdijk... en de Ketelplein, 8 kilometer. staat een uur en 5 minuten. De verbindingsweg is daar ook Afgesloten. De A27 Gorkum naar Utrecht. 16 kilometer tussen Noorderloos en Hagestein. Met eh, een dik anderhalf uur. Dan ook nog de A27. Dat is de laatste die langer is dan 50 minuten. Richting Gorkum. Door een ongeluk met een vrachtwagen. 11 kilometer tussen Utrecht, Noord en Houten. Met een dik uur. Ja, ondertussen is er vanmiddag wel iets meer zon te zien. Temperatuur schommelt tussen de 0 en de 4 graden. Anne-Marie heeft het laatste nieuws. Ja, dat gaat natuurlijk ook over de overlast door het winterse weer deze ochtend. En ik de hele dag zo het wel aanhouden. Het is op veel plekken heel glad en heel druk op de weg. Vooral in de provincie Utrecht is het chaos. Blijf voorlopig thuis daar, ga niet de weg op, is het advies van Rijkswaterstaat. We hebben in ieder geval weggebruikers opgeroepen om rondom Utrecht niet de weg op te gaan. Omdat de sneeuwbuien trekken nu over het land, het verkeers... Staat vast. Dus er is voor onze strooiwagens en de sneeuwschuivers echt geen mogelijkheid om doorheen te komen. Hoorde je bij Hart van Nederland zijn ook al meerdere ongelukken gebeurd. Voor Utrecht, Noord-Nederland, Flevoland en Noord- en Zuid-Holland heeft het KNMI ook code oranje afgegeven. Ook niet alle bussen rijden, treinen vallen uit en op Schiphol zijn nog meer vluchten gecanceld dan gisteren al was aangekondigd. Het gaat om 450 vluchten die uitvallen en Schiphol denkt dat het aantal annuleringen nog verder oploopt. Andere nieuws dan. President Trump die heeft erop gehint... dat hij Colombia wel eens een volgend doelwit kan zijn. Dat ligt naast Venezuela, wat dit weekend werd aangevallen door Amerika. Volgens Trump produceert Colombia cocaïne om het in Amerika te verkopen. Ook Mexico krijgt een waarschuwing van Trump. Ja, vandaag moet de opgepakte president Maduro van Venezuela... voor het eerst voor de rechter verschijnen in New York. En een brandweercommandant in Rijnsburg, Zuid-Holland, wordt verdacht van brandstichting. Hij is dit weekend opgepakt door de politie en meteen op non-actief gesteld. Zijn werkgever zegt diep geschokt te zijn en zegt dat de verdenking haak staat op waar de organisatie voor staat. Ja, de brandweercommandant zou volgens regionale, regionale media een poging hebben gedaan om een schuur in brand te steken. Hey, dit is natuurlijk een uh, gek bericht. Een brandweercommandant die uh, verdacht wordt van brandstichting, maar de. Ja, de, de reactie van zijn werkgever is ook wel echt een open deur. Hè? Dit staat haaks op waar de organisatie voor staat. Ja, maar hoe ja, moet je anders zeggen? Ja. Nee, ja, je kan ook niks anders zeggen. Het is natuurlijk vooral erg verdrietig allemaal. Maar ja, de, nogal wie dus dat het haaks staat... op waar de organisatie voor staat. Ja, heel. Ja. Flink balen voor een groep reizigers op Schiphol gisteravond. Passagiers van een toestel dat zou vertrekken naar Londen... hebben bijna acht uur vastgezeten in het vliegtuig. Dat dus maar niet vertrok. Het ging om een vlucht naar Londen dus. Kwart voor twee in de middag zou hij vertrekken, maar bleef aan de grond. En pas om negen uur in de avond werd de vlucht officieel gecanceld, ging dus helemaal niet meer. De mensen mochten het toestel uit, en NH-nieuws... maar waardoor die vlucht nou precies niet doorging, dat is niet duidelijk. Och joh, dan zit je in die koker met z'n allen. Vaak gaat de airco dan ook nog uit, Oi. want de motor staat niet aan, weet je wel. Mensen worden onrustig en je vliegt alleen maar naar Londen... en dat is echt opstijgen... Ja. En ik ben er onlangs nog geweest op excursie tijdens de Q <laughs> Escape Dus ik weet, je stijgt op, je gaat voor je gevoel echt 200 meter hoog. En dan stopt hij alweer met stijgen en dan land je weer. En je zou al het uh, vis en vlees ook op zijn geweest na acht uur. Chicken or fish. Chicken or fish. Weet je wel? Ja, je moet toch ook eten. Ja, wat voor verschrikkelijk negen uur lang. En de ja, ook omdat je denkt, uit. je kijkt continu naar de plekken waar je wil zijn. Weet je, wel? je kijkt continu naar de grond, gewoon naar, naar de luchthaven. Wat ja. sta je daar te koeken? Laat me uitstappen. Ja. Ja. Nee, zij stonden op Schiphol, hè? even voor de duidelijkheid. Ja, nee, zeker. Ja, okay. Maar het ja, je, je, is natuurlijk op een paar meter afstand. Ja. Ja, bedoel, Gooi die deur open. Gooi die deur open. Ja. Ja. ja. Er is meer keuze dan ooit in de showroom. Maar alleen ja, als je toch een flinke portemonnee hebt... kun je echt een nieuwe auto betalen. Die kost inmiddels gemiddeld 50.000 euro. Dat is drie keer meer dan een doorsnee consument aan een auto wil uitgeven. Het AD schrijft erover komt vooral omdat we meer leasen. Kijk, je hebt al van die kleine stadsautootjes rond de 10.000 euro... zoals de Citroën C1, Peugeot 108. Die zijn ja, een beetje verdwenen. Hè? We zitten toch al in het hoge segment als het gaat om nieuwe auto's. Pascal, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Pascal, ik denk dat jouw goede voornemen is... om net zo vaak naar concerten te gaan als dat jij in 2025 hebt gedaan. Ja, een, beetje. Ja, een ja. beetje. Waar ben je allemaal geweest uh, het afgelopen uh, jaar? Ja, uh, Kensington ben ik uh, ja, vier keer geweest. Wow. En uh, ja, daar ben ik toch wel echt die hard fan van. Dus uh, moeilijk om aan... Uh, ja, ja, een beetje aan... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Om die een beetje te evenaren. Een beetje maar. te evenaren, dank hey, maar, Als jij vier keer naar Kensington bent geweest... Uh. Het was natuurlijk 2025 ook het jaar van de, dat, ze, dat ze de nieuwe zanger Jason hebben geïntroduceerd. Wat vind je ervan? Uh, dat was eventjes wennen. Maar uh, ja, ik, uh, ik ben uitermate tevreden met hem. Hij is ja. gewoon ook voor de fans is hij gewoon heel erg positief en heel erg leuk. En uh, ja, hij staat er echt zo uh, ja, sportief in, je moet er ook maar durven nou, om, uh, om in zo'n zo bekende band te stappen. Ja, ja dus dat, uh, dat verdient wel alle credits, vind ik. Hé, hey, uh, wij gaan zo meteen even Kensington draaien, Ste. Okay. Uh, maar eerst even wat anders, want dat gaan we pas doen als jij je vier associaties hebt gegeven. Ja. Goed zo, wij ook. Met wie wil jij spelen, Pascal? Met Marieke. Met Marieke, oké. Okay. Dan ja. gaat zij de studio verlaten. Je maakt kans op 2500 euro, Pascal. Je krijgt van mij vier woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie daarbij. Geef Marike zometeen vier dezelfde associaties. Krijg je dus 2500 euro en een straat Daar gaan we. Je eerste woord is... Oud. Nieuw. Foto. Lijstje. Fris drank. Cola. En je laatste woord is barst. Glas. Alright. Woorden staan genoteerd. q en Marieke. Wat Marieke zegt, dat hoor je naar Kensington dus. Dit is Thee. Bensington, Backstreet Music en Stay. We spelen vier op een rij met Pascal uit Scharwoude. Dit waren zijn vier woorden: oud, nieuw, foto, lijstje, frisdrank, cola. En je laatste woord is barst, glas. Vier op een. Vier op een rij. Pascal? Ja. Wat is je gevoel erover? Wisselend. Ik weet, bij, de, bij Barst denk ik niet dat ze hem uh, gaat raden. Oh nee? Maar ja. Wat denk je dan dat nee, ze ja, gaat zeggen? Nee, hij is zeggen? een gevolggevoel. Maar denk... ja, we gaan het zien. Ja, wat denk je dan dat ze gaat zeggen bij Barst? Ja, uh, ijs. Ah ja. ja. Ik, het zou ook nog kunnen. Ja, ja. Ik, uh, ik laat me verrassen. Ja, Oscar die zegt uh, dat hij bij Barst ruit heeft. Uh, ja. Bij Barst wordt ook nog scheur gezegd door uh, Agnes. En verder zijn er veel mensen die zeggen bij uh, foto camera. Ja, aan ja, de ene kant zat ik daar nog over te denken. Ja, ja, ja. Oké, okay. nou we gaan maar de, maar ja, de even kijken wat uh, Marieke zegt. Zij komt uh, terug de studio in en krijgt vier dezelfde woorden. Op het moment dat ze ook uh, vier dezelfde associaties heeft, krijg je van ons uh, 2.500 euro. Daar gaan we. Marieke, het eerste woord is oud. Nieuw. Oh, ik, ik vond het zo moeilijk, want ik dacht kan ik jong zijn. Maar ik dacht door ik, oud en nieuw. Oh, nou. Foto, camera. Nee, dat is niet. Goed. Boek. Nee. Eh, uh, foto. Film. Pascal, wat zei jij bij foto? Lijstje. Oh ja. Lijstje, foto, lijstje. Uh, Frisdrank. Cola. En laatste woord is barst. Eh, uh, deuk. Nee, dat is niet goed. Pascal, jij zei bij Barst. Glas. Glas, ja. Oh ja, snap mensen, ik. zeggen we maar, ook nog uh, ruit bij uh, Barst bijvoorbeeld, ja, oké. Okay. Ja, ja. helaas hey, Pascal. Geen probleem, niks aan te doen. Dankjewel. En uh, werk ze vandaag, jongen? Ja, en succes met de uitzending. Dankjewel. Jij ook sterkte met uh, deze uitzending. Ja, wie heeft er een kind van zes aan het janken gebracht op een nieuwjaarsborrel? Was het Marieke? Was het Luc van de redactie? Of was het Annemarie? Het antwoord krijg je na Martin gerricksen bon. Dit is High on Life.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 And I... Blackie Music High on Live. Kwart voor negen maandagochtend. Je luistert Mattie en Marieke. Happy New Year. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. En weet dat je het ook nog mag zeggen. Het is waarschijnlijk weer je eerste werkdag uh, na de kerstvakantie. Het mag nog. Hè. Het mag, mag nog. morgen, het mag morgen, morgen mag, is het drie ja. koningen. Dus roep het vooral. En ga je wel of niet je collega's drie zoenen geven. Juist, nou, doe het nou. gewoon lekker niet. Doe één grote zwaai op de afdeling. En roep Happy ja, New Year. Als een soort clown die binnenkomt. Hé hey, uh, Annemarie, leuk. Je had uh, na de kerst. Nee, wanneer had je nou je nieuwe nou, op 1 januari, op ja. nieuwjaar. Oh ja, ik dacht is zo ja. gek om het dadelijk hey. eerst te doen. Ja. Hey, maar goed, misschien neem je een beetje de dichterlijke vrijheid... om te kijken wanneer je nieuwjaarsborrel doet. Ja. Heel onwijs leuk. Het uh, was een heel select gezelschap. Nou, het begon met een select gezelschap. Ik heb het uh, drie, vier jaar geleden hebben we het ook gedaan. Dat was ongelooflijk leuk. Liep ook ontzettend uit de hand. Het was een beetje zeg maar, met de gay uh, vrienden van mij, met mijn vriendinnen uit Amsterdam. Uh, met wie we ook wel vaker naar de kroeg gaan, weet je wel, festivals, altijd gezellig. So, ja. bij ons. Potje bier. Potje bier erbij, leuk. Uh, dit jaar dus ook weer. Zij waren ook heel veel kinderen bij. Dus het begon wat kleiner. Toen dacht ik, nou, ik dat had ik ook een hetero uitnodigen. Maar die als ik ga, toen heb ik het nog hier in de groepsdruk. In de groepsapp natuurlijk gegooid. Wie wil, die is hartstikke welkom op 1 januari. Ja. Champagne, oliebollen en bitterballen. Nou, dat was eigenlijk het concept. Leuk, zeg. Ja, eerlijk, Ik was er ook bij. Ik ja, dat was heel leuk. Ik wil erbij zijn. Dat klinkt hartstikke lekker om op 1 januari te hebben. Nu was Luc in de groepsapp. Ja. Toch ook nog wel voornemens. Luc stuurde mij uh, s'nachts. Dat zag ik overigens uh, toen ik zelf om half zes uh, met kinderen wakker was. Bleek Luc twintig minuten daarvoor onderweg te zijn naar zijn bed. En had mij toen misschien een beetje in beschonken toestand geappt... Ik wil wel naar de nieuwjaarsborrel van Anne-Marie... maar dan wil ik wel zeker weten dat jij er ook bent. Ja, toch even controleren dan ik je niet ineens... in mijn eentje tussen de Amsterdamse lesbische lijn staan. Dat je toch uh, samen sta je sterk, weet je wel, op zo'n borrel. En daar kwam die. Hij kwam niet in zijn eentje. Jij nam ook nog mee. Twee vrienden, Andres ja. en Richard, nam ik even mee. Ja, dat appte Luc, tien minuten van tevoren. Kan ik een vriend meenemen? Ja, natuurlijk, prima. Vijf minuten later kan ik nog een vriend meenemen. Ja, prima. Is goed. Vindt het nogal wat om gewoon ook vrienden mee te nemen... naar een nieuwjaarsbol. Mag ik dat zeggen? Kijk, wij kennen elkaar natuurlijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat zeg maar, de vraag stellen... ik zou dat niet zomaar doen. Nee. Nou ja, nee, Luc was daar heel vrij in. Nee, ik, ik dacht, ja, kijk, als vrienden van Luc zijn... is vast goed volk. Ja, en was het goed, Volk? Het was zeker goed, Volk. Er werd ook gewoon lekker doorgepilst. Het tot acht uur ochtend doorgehaald. Toen werd de gemiddelde bezoeker van mijn borrel... Uh, stond al drie uur in de veren met de, met de kinderen, weet je wel. <lacht> dus het, het was een groot contrast... maar het maakte het juist wel heel erg leuk. Ik vond het heel erg gezellig. Ik kom volgend jaar weer. Hey, en liep je niet tegen een walm van alcohol aan? Hè? Dat je dacht van, nou, je ruikt dat ze zeg maar... al een avondje erop hebben zitten? Nou, ik zag het wel een beetje. De gesprekken verliepen. <lacht> nee, dat, dat, maar het goed, een biertje drinken, dan gaat het weer. Hè. Nou, Luc en zijn vrienden waren, waren de enige met wie je een gesprek kon afmaken. Want alle andere vrouwen, eigenlijk alleen maar vrouwen die er waren... waaronder ik zelf moest continu achter hun kinderen aanrennen. Ja, of zochten een nieuwe fles champagne. Wie heeft een kind van zes aan het janken gebracht? Die vraag uh, die stelde ik net op deze nieuwjaarsbol. Was het uh, Marieke? Was het Luc? Samen met zijn vrienden van de redactie. Of was het uh, Annemarie? Komen verschillende stemmen binnen? Uh, ja, de meeste mensen gaan er toch vanuit dat het Luc is. Want Luc heeft natuurlijk geen kinderen. En die kwam in één keer daar in een bonte verzameling van allemaal kinderen. Ik heb geen idee hoe die kinderen werken. Weet je, Hoe ga je ermee om? Moet spreek je ze aan. Waar hou je ze vast? Hou ze überhaupt vast? Ik heb geen idee. Maar was jij het? Ik was het. Niet. Oké, okay, Ademarie, heb jij een kind van zes aan het huilen gebracht... op jouw eigen nieuwjaarsborrel? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Nou, dan blijft er nog één iemand over. Absoluut. moeder Marike Elsiga heeft Brammetje van zes jaar... keihard aan het janken gekregen. Ach, Brammetje. Ja, Brammetje. Echt, echt heel lief kind. Het is dus denk ik echt het liefste kind dat er op de nieuwjaarsborrel was. Hmm. Wat een lief kind. Zoet, lief voor zijn broertje, fantastisch. Bram kreeg uit de frituurschuur van Annemarie... vers gefrituurd een bitterbouw Zo aangekomen. Zo lekker zeg. Ja, ja. Dat is lekker. Annemarie zei er nog bij, tante Arnie zei nog... let op Bram, hij is warm. En ik bevestigde, want ik stond naast Bram... hij is warm. En ik zei, weet je Bram, wat ik altijd doe... Zo overigens een tip die ik ook vaak in dit radioprogramma ja. al heb uh, verteld... je breekt hem even open... He, al waren het een eitje... en dan kun je de ragout kun je dan laten afkoelen... door erop te blazen. Dus ik, vind, hebt... uh, ik vind de setting dat jij tegen een kind van zes zegt... Lieve Bram, weet je wat ik altijd doe? Je breekt hem half open en je kan op de ragout blazen. Ja. vind ik al heel mooi. Ja, uh, Het ding is alleen, ja, ik zei tegen Bram... je kunt hem, uh, het beste even openbreken... en dan kun je blazen. En toen gingen die kleine vingertjes van Bram van Zes dwars door die bitterbal heen. Ah. De kokend hete ragout ging droop over het kleine handje. Oh, ik voelde het helemaal. Nou, ik zei, laat maar vallen in mijn handen. Ook ik verbrandde mijn handen aan de uh, kokend hete ragout ja. en liet de bitterbal vallen. Ja, Bram heeft zeker nog uh, uh, tien minuten gehuild. Ja, en hij heeft nu geen handje meer.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 Ontdek met Villa4You hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Binnen no-time op de piste in de krakend verse sneeuw. Boek op villa 4 unl Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals alle taxi, 1 plus één gratis. En alle sun vaatwascapsules en tabletten, 1 plus twee gratis. We doen het je mee.